Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Syrië noemt de beschuldiging van de VS... dat Syrië chemische wapens heeft gebruik, gebruikt... ongefundeerd en een leugen. Volgens het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken... is de verklaring van de Amerikaanse minister Kerry... een wanhopige poging om een militaire aanval op Syrië te rechtvaardigen. Kerry zei afgelopen avond dat er bij de aanval in Damascus... vorige week ruim 1400 doden zijn gevallen... onder wie ruim 400 kinderen... Hij zei bewijs in handen te hebben dat het Syrische regime... die dag raketten met gifgas heeft afgevuurd... die in een door opstandelingen bezette wijk terechtkwamen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de VN nog twee weken nodig heeft... om vast te stellen of er vorige week chemische wapens zijn gebruikt. De VN-inspecteurs hebben monsters genomen, met getuigen gepraat... en ander bewijsmateriaal vergaard. De komende dag komen de inspecteurs naar Den Haag... Vandaaruit worden de monsters verdeeld over laboratoria in Europa... om ze te analyseren. Dino Bouterse heeft bij zijn voorgeleiding voor een rechtbank in New York... de aanklachten tegen hem ontkend. Hij is vastgezet en moet op maandag 9 september opnieuw voor de rechter verschijnen. De zoon van de Surinaamse president Desi Boutersen... wordt door de Amerikanen verdacht van drugshandel en verboden wapenbezit. De maximale straf voor beide misdrijven is levenslang. Dino Bouterse werd donderdag in Panama gearresteerd... Afgelopen dag vloog hij onder begeleiding van Amerikaanse agenten naar New York. Op de wereldkampioenschap in judo in Brazilië... heeft Marhinde Verkerk zilver gewonnen. In de klasse tot 78 kilo verloor ze de finale van een Noord-Koreaanse op In de klasse tot 70 kilo won Kim Polling brons. Zij versloeg in de troostfinale binnen 34 seconden haar tegenstandster uit Zuid-Korea. Het weer de komende uren en in de ochtend vanuit het noordwesten meer bewolking en buien... In de middag, vooral in het zuiden en het oosten, nog buien. In de rest van het land schijnt dan de zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord.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 Het is een bijzonder nachtje te noemen dat u te wachten staat. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zowel te beluisteren is... dan kunt u zich opgeven voor onze nieuwsbrief. Dat gaat via de openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. En als het niet lukt, stuur dan maar even een berichtje naar mij... Dat is woord.vpro.nl. We gaan beginnen, we gaan voorwaarts met mooie radio... tot zeven uur in de ochtend. Vanaf aanstaande zondag, dus dat is gewoon eigenlijk morgen... vindt het Goudiamus-muziekweekje plaats. Op verschillende locaties in Utrecht is dat. Tijdens deze jaarlijkse internationale Goudiamus-muziekweek... worden er hedendaagse composities uitgevoerd op diverse podia... Componisten van over de hele wereld sturen hun werk in en een selectie daarvan wordt dan uitgevoerd. Een internationale jury bepaalt de voorselectie en wie de uiteindelijke winnaar van de Gaudianisprijs wordt. Aanvankelijk was de week gewijd aan Nederlandse componisten, maar al in 1950 werd de Muziekweek opengesteld voor componisten uit de hele wereld. Elk jaar worden nieuwe en recente werken van componisten gepresenteerd, met de nadruk op componisten jonger dan 35 jaar. En in 1988 werd de maximumleeftijd zelfs verlaagd naar 30 jaar. Collega Tom Klaassen, die mag al niet meer meedoen... zo hij al die ambitie had, die is het archief ingedoken. Hij vond onder meer een klankportret van het Gaudiamus Kwartet. Van deze opname is eigenlijk heel weinig informatie bewaard gebleven... dus we kunnen u helaas niet zeggen wat u allemaal precies hoort. In ieder geval vertellen de leden van het Gaudiamus Kwartet... over het spelen van moderne kamermuziek. Dit programma werd in februari 1970 uitgezonden door... De Gouden Jamens kwartet. Gouden kwartet. Gouden Jamens kwartet. Julius Röntgen die heeft een huis gebouwd hier in de Bossen in Beeldhoven vroeger, toen hij directeur was... of na zijn directeurschap kon van het conservatorium... en die heeft hij uh, blijmoedig Goudiamus genoemd. En dan heb je het woord al. Het is blij, het is blijmoedig. Sommigen vertalen ons, laat ons vrolijk zijn, maar dat is niet helemaal juist. Maar blijmoedig, dat lijkt me wel. Later heeft Walter Maas dit huis gekocht. dus daar gaan wonen en de naam Goudiamus is blijven bestaan... Maar ze is toen begonnen met haar jonge componisten de gelegenheid te geven te wonen, te werken. In het voormalige tuinhuisje waar Julius Röntgen vroeger componeerde. Henk Stam heeft daar gewoon Ton de Leeuw en meerdere. <tieden> Bijvoorbeeld, Beethoven is voor mij het grootst in zijn laatste zes strijdkwartetten. En ze zijn, neem nu Bele Bartok ook, met zijn zes strijkkwartetten van het eerste tot het zesde. Daar heeft hij 30 jaar over gedaan. Daar zie je de hele ontwikkelingsgang van de componist Bartok. Ja, en dan. Uh, ik geloof dat kwartetspelen bijna voor elke strijker wel het ideaal is. Maar helaas, uh, men kan niet bestaan van een louter kwartet spelen. Dat zijn maar enkele topkwartetten ter wereld die daar een bestaan uit kunnen puren. Ook ja, hoe komt dat nou? Komt dat nou? Kijk, kamermuziek is dus altijd voor de fijnproevers. Als ik een vergelijking zou maken, willen maken naar de literatuur, dan heb je misschien uh, een, een, een, een, een geslaagde roman, een bestseller, die wordt over de hele wereld in miljoenen exemplaren verkocht. Maar een excellente gedichtepunten wordt in honderdtallen verkocht, druk op dus een dichter zal ook nooit kunnen leven van zijn product. Ik geloof dat dat vergelijking vergelijken nog niet zo slecht is. Bij ons gaan duizenden mensen naar de concertzaal voor een groot symfonieorkest te horen. Maar tientallen komen naar de kleine zaal om naar de verfijndere kamermuziek te luisteren. Ik moest onder andere Methuselam roepen. En de anderen die zeggen dan door elkaar uh, weer andere namen. En... Dat gebeurt dan op het moment dat er ja, muzikaal eh, onder het spelen... heel zachte muziek die langzamer wordt en zachter. En dan op een gegeven moment komt die schreeuw. Nou, dat is een shock voor het, voor het publiek. Dat is een ongeluk. Hè? Dat was wel een leuke belevenis toen. Want wij wisten dus dat dit zou gaan komen. En wij wachten dan gewoon de reactie van het uh, publiek af. En uh, dat is voor ons altijd wel een prettig, uh, <laughs> prettig ding om dat mee te maken. Hè. Jan Breaert, viool. Hans Neuburger, alt Jos Verkoeien, viool. En Max Werner, shallow. Waaruit bestaat uw opleiding? Uh, ik ben al uh, heel jong begonnen bij mijn vader. Die was dus uh, eerste socialist van het Utrechtse Orkest. Daar heb ik dus mijn grondopleiding gehad. Later ben ik dus ook bij hem gaan studeren op het Utrecht. En daarna heb ik gestudeerd bij Paul Baselaire in Parijs. Ik kom uit Limburg. Ik ben dus gewoon begonnen met... Uh, uh, als kind met uh, Gebruikelijke Muziekschool. Uh, Muziekliceum Aken. Toen ben ik hier naar, naar Holland gekomen. Zoals je in Limburg dan zeggen. Hè? Je gaat naar Holland. Toen ben ik bij Oscar Bak gaan studeren in Amsterdam. Eén jaar in het Brahmerts Orkest... Daarna naar Duitsland. Drie jaar als solo in Hannover. Nieuwe seksische En sinds 1963 dus eerste solo-autist van veel Philmonisch Wij werken op een zeer prettige manier samen... en uh, houden dus echt wat je noemt rekening met elkaars persoonlijkheden... en als de ene zich prettiger voelt op, op, om het op die manier te interpreteren... en het, dus, en het ligt dus in, in, in, in, de, in de stijl van het kwartet waar je mee bezig bent... of het kan, dan doen we dat, dan voldoen we daaraan. En als voldoende krijg je dus een, een, een optimale samenwerking. En als wanneer ieder op zich zich prettig voelt in een ensemble... dan klinkt een ensemble ook daarna, zou ik gaan zeggen. Vervelend is die toon van hem. Hij krijgt maar pra praktisch geen gelegenheid om die sordien op te zetten. Dus wij moeten die toon. Hij moet die toon aanhouden. Wij zetten de zodien erop. Onderwijl wachten we tot Jos die zodien erop heeft staan. En dan ga, geef ik het tempo aan voor de. Ja, de geef de jij dan aan. Ja. Geef ja. dan al. Ja dat, ja, dat lijkt me ja. een heel goed idee, want het is het, het, het, het nou, een is beetje abrupt, abrupte ja. overgang. Dan kunnen we die, die, die, die, die unisone D ook veel langer houden... tot iedereen zover is, dan hoor je het ook niet. Die ja. staat. Misschien dan... kun jij dan nog een dat met z'n allen een heel mooi diminuindoem maken. het yes. niets begint, hè? Goed. drie ja. blokjes. Je kunt natuurlijk treffen dat dat bijvoorbeeld uh, de primariërs vindt. Nou ja, goed, die melodie, die, die, die, die, die vind ik, die moet je zo interpreteren. Of, of, of een bij een modern stuk, we doen dat zus of zo. En dan kun je het natuurlijk niet, uh, niet eens mee zijn of het anders voelen. Nou ja, en dan uh, kom ik weer terug op de werkwijze van het kwartet. Dan uh, proberen we dus ergens, ja goed... Om tot een middenweg te komen. En als dat niet mogelijk is, nou ja, goed, dan is het een kwestie van de meerderheid van stemmen. Als, als, als uh, uh, noem maar wat op, als, als Jos dus iets voorstelt en, en ik zou daar niks voor voelen, maar de andere twee wel. Dan pas ik me daar weer aan. En dan doe ik dat niet met een bepaalde vrok. Dan ga je instellen op het feit proberen het ook zo te voelen en te, en, en te interpreteren eventueel. Wat nu? Het volgende. Ja, Even Kijken. Wat ik altijd nog een heel problematisch uh, een stukje vind, dat is die uh, Pizzicatus effleuré, die, die, die, die, ja. die, uh, die kleine kanon tussen... En dat achter die kan misschien is. Ook, ja. Maar als we nu eerst het, uh, het zesde deeltje nemen, met die kanon ja. die uh, van de Alten... en uh, ik. waar we dus... Uh, ah ja. Nee, dat, is, dat is die microtonen geschiedenis. is. Oh, ja. Ik dacht dat je eerst uh, dat deeltje 10 zou wou doen. Zouden we proberen toch een beetje op te schieten, hè? Ja, goed. Wat ja, we tempo, eerst die dan dat doen, was... dan zijn al die pizzicato's ja. achter de kamp. Ja. Ook zo'n uh, katspasstukje. Je bent dus met, met z'n vieren op elkaar toch ook aangewezen. Ik als je dus met z'n vieren het podium opgaat, dan is ieder voor zich uh, voor de ander ook belangrijk. Want als, als er dus één is die dus op een, een of andere manier die spanning niet zou op kunnen brengen... en daardoor uh, nou ja, goed, min of meer ernstige bokken maken zou, die brengt een ander ook uit zijn evenwicht. Dat, dat, dat slaat eigenlijk over als het ware. Dus ieder voor zich is, is, is helemaal op een ander aangewezen. Vandaar ook die interesse eigenlijk. Want ik geloof niet dat je dus met een orkest dat zozeer hebt. Er is, er is ook spanning en er ook van tevoren spanning. Maar dat, dat onderga je toch heel anders dan wanneer je met je viertjes daar in, in een kamer zit of en opgaat. Bestaat er een mogelijkheid om elkaar op te vangen? Wel degelijk. Ik bedoel, eh, om nou weer eh, terug te komen op het feit van spanningen... Eh, je kunt menselijk niet vergen dat, dat, dat je dus als een soort robot... altijd maar hetzelfde bent. En eh, daar kunnen diverse redenen zijn dat er eens een eentje in een kwartet... ik noem dus maar het kwartet, nou ja, niet gedisponeerd heet dat dan. Dat kan zijn, dat hoeft nog niet eens te zijn... dat hij dus direct eh, vals gaat zitten spelen of zoiets dergelijks... maar gewoon een kwestie, hij kan zich niet zo goed concentreren... zoals we van hem gewend zijn of zoiets. En dan kun je dus, de anderen die dan op dat moment het wel eh, op kunnen brengen... dan kun je zo iemand natuurlijk helpen door, door, door... Nou ja, goed, dat, dat is eigenlijk niet uit te spreken hoe je dan zo iemand helpt... maar je, je nee, uh, ja iets meer, misschien een beetje geprononceerd, iets aan te geven, of wat dan ook, dat kun je natuurlijk doen. Uh, in ieder geval, jezelf, door jezelf te blijven, door, door, door als een rots met z'n drieën, zo iemand toch, uh, hè, dat kan. En dat gebeurt eigenlijk in de loop der jaren, ieder van ons wel eens, dat je dus, nou ja, goed, een... een je kunt, je kunt ineens je, je vergissen, stomweg. En dan, als de anderen dan uh, allemaal paniekerig zouden reageren, dan zou het een catastrofe worden. Maar als die anderen je dan rustig uh, je gang laten gaan bijspringen of zonder meer, dan, dan is het gauw voorbij. Merkt, dan merkt niemand het eigenlijk, hè? als dat goed gebeurt. We zijn geweest in, om het, met het vers te beginnen, in Thailand. Uh, Thailand, India, Persië, Turkije, Italië. Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland, uh, Scandinavische landen, uh, hoe heet dit, Zweden, Noorwegen en Denemarken. U bent uh, de uitvinder, of zeker dan toch de uitwerker van een aantal geluiddempers. Ik heb de sordine die ik zelf heb, voor de altist en voor de gemaakt, maar uiteraard dan zwaarder en groter... omdat ze op de kamp van het betreffende instrument moeten passen. Uh, omdat ik uh, dus ontdekt heb dat deze dingen niet in de handel zijn. En het uh, effect van deze zware voordien uh, is zo fantastisch... niet alleen om als geluiddemper in een hotelkamer te gebruiken... maar ook als effect in een stuk dat we er dus meerdere malen gebruik van maken meer materialen? Nou, het, ergens in mijn achterhoofd heb ik wel het plan... om meerdere materialen te gaan gebruiken. Ik heb onlangs iets geprobeerd met een, van een elektriciteitspijp... een, een uh, plasticpijp... om daar uh, openingen in te maken... zodat je hem op de kam kunt zetten. En ik moet zeggen, het effect is niet eens onaardig... maar dat moet ik nog helemaal uitwerken. Is dat een klein beetje de tendens die erin komt... dat we geluiden gaan dempen, zachter gaan maken... Ja, dat is vooral met de zwaardere sordines wel het geval. Dan wordt het geluid dus dermate, worden de trillingen van de kam dermate belemmerd... dat er dus een zachter geluid ontstaat. Maar andere materialen met, met een lichter soortelijk gewicht... zullen zeker een timbreverschil veroorzaken... wat ik dus nu al uh, ontdekt heb met die uh, plastic pijp... Huh? Nou, kan dat wel iets zijn wat, wat mijzelf erg intrigeert. Ik koop ook nooit een auto die veel lawaai maakt. Maar ik koop juist de auto die het minste lawaai maakt. En ik vind lawaai iets vreselijks. Ook de sterk uh, voorbijrijden, de bromfietsen, dat doet me pijn aan de oren. Ja, het zwaartepunt ligt altijd op die moderne muziek. Omdat we dat ook veel doen en veel voor gevraagd wordt. Hè. Maar men vergeet wel eens dat wij. Uh, Even zo goed het andere repertoire spelen. We hebben dus Heiden op ons, ons repertoire, Heiden, Mozart, Beethoven, Brahms, Schumann. Uh, we gaan volgende, volgende maand naar Radio Bremen, Mozart en, en Schumann een productieopname maken. Als ik dan verder ga, uh, Debussy-Ravel en uh, Bartok. Dan na Bartok krijg je Schönberg, die we heel veel. We hebben een hele Schönberg-cyclus gemaakt uh, in, in Duitsland. Hier ook wel veel. Schoenberg. en dan zijn leerlingen, de Winse School... Schoenberg, uh, Albenberg, Webern. En dan zijn we zo'n beetje aan deze tijd toe. Dus dan uh, krijg je de, de, de moderne Berio, die we spelen, no en, uh, en, uh, nou ja, en bij de Nederlanders. De Nederlanders, daar hebben we een massa van gespeeld. Ik geloof dat we alleen al van Nederlandse componisten... ongeveer 46 premières gespeeld hebben... We hebben gespeeld Henriette Bosman, Wil IJsma, Oscar van Hemel... Marius Vlothuis, Ton de Kruijf, Landré, Rijnbert de Michel Mengelberg, Ludwig Otte, Robert de Roos, Joep Streser... Arnold van Wijk, Jan van Vlijmen, Jan Wisse... Henk Badings, Lex van Delden, Karel Brons, Peter Schat... Ton de Leeuw, twee strijkotetten van Ton de Leeuw. Nou, dan geloof ik, dat ben ik er wel zo'n beetje. Oh nee, ik heb hier. Dan is er nog Van Bree. We hebben dus een serie voor de AVRO gemaakt van het Nederlandse strijkkwartet. Er was nog uit uh, de vorige eeuw nog een paar componisten bij. Die, uh, van Bree, Röntgen, Voormolen, Koetsier, Jaap Gerards, Velderhof, Henk Stam, Van Dijk. Maar ja, als ik uh, mijn archief ga nakijken, vind ik er nog wat meer. Maar ik geloof dat dit er wel genoeg zijn. <laughs> het tweede strijkkwartet van Ton de Leeuw. Je moet een beetje weten waar het over gaat. Dit stuk is geïnspireerd op de Indiaanse muziek... omdat Donde dus daar enige tijd uh, gewoond heeft en rondgezworven... en veel van dit soort muziek heeft gehoord. En naar mijn mening, dit heeft willen overbrengen in zijn kwartet. Speelt u nou nooit muziek waarvan u zelf toch het gevoel heeft van... nou, dat vind ik toch niet zo mooi? Dat, dat raakt me minder dan andere muziek? Oh, zeker, ja. Ik bedoel, eh, moderne muziek is niet iets wat ik zeg... goh, wat vind ik dat nou fantastisch en zo heerlijk? Helemaal niet. Uh, ik vind dit ook een, een groeiproces. Want als je... Uh, toen ik er jaren geleden mee begon... was ik er nog helemaal niet te rijp voor. Toen stond ik er zo vreemd tegenover. Maar ik zou zeggen, dat hangt of minder meer... Uh, verband met het feit dat je het nog niet zo goed kunt spelen. Uh, je moet ermee vergroeien en door het... Ettelijke keren te studeren, dan ga je toch waarderen wat goed is en wat minder goed is, bedoelde, je leert toch een onderscheid maken in de moderne muziek. Het zijn zeker stukken die ik totaal niet kan appreciëren. Zo'n Cortet zit in de kleedkamer, gaat direct het podium op. Hoe reageer je dan? Ieder vermoedelijk op zijn eigen manier. Ja, je hebt natuurlijk, uh, vooral, dat hangt natuurlijk ook helemaal van, van, van, van het concert af. Je hebt dus uh, concerten in belangrijke plaatsen met een moeilijk programma bijvoorbeeld. Dan voel je dus uh, de onderlinge spanningen. Die, ik bedoel niet, niet van persoon tot persoon, maar die, die ieder in zich bergt dus. Die, die voel je, die dus. Die, die, die, die en uh, meestal is het ook zo dat... Uh, het kwartet niet in één kamer zit, maar dat er twee kamers zijn, dan gaat ieder dus, euh, nou ja, die zoekt een ander op. Niet dat er voorkeur is, maar dan heb je dus wat ruimte wat dat betreft. Ieder kan voor zich inspelen, dat is ook een belangrijke factor. Er zijn mensen die dat niet nodig hebben. In personen vind ik het prettig als je dus voor die tijd euh, bepaalde dingen die je dus moet spelen, straks even nog rustig euh, doorneemt. Dat is niet een kwestie dat het dan euh, nodig is om te gaan studeren, want dat moet natuurlijk zitten, dat helpt het uur ook niet meer. Maar de rust die daarvan uitgaat, en zo heeft ieder persoon natuurlijk zijn, zijn, zijn, ja, zijn concentratie eigenlijk nodig. Juist dat half uurtje voor een concert is zo belangrijk... dat je dus, al, al voor koeien die zit vaak dus met een partituur... of met zijn partij voor zijn neus... voor bepaalde dingen nog eens even in zijn, zijn gedachten te houden... En, nou ja, ik heb het al gezegd, ik zit dus op de cello. Verschillende passages die ik uiteraard uit je hoofd al kan een zit je door te nemen. En zo zijn er dus, ieder heeft zo'n persoon. Met de spanning voel je, je natuurlijk wel degelijk. En de opluchting, als het fijn gegaan is in de pauze. Dan... In de pauze is het meestal zo, als het concert goed gestart is. en je... je bent min of meer dus tevreden over wat er voor de pauze. dan ga je na de pauze toch alweer veel prettiger ga je dan zitten. Ja. Ja? Vier uitstekende instrumentalisten is niet alleen voldoende. De karakters moeten ook overeenkomen. En dat er niet te veel wrijvingen op botsen. En ook de speelmanier, de speeltrans. Je moet artistiek ook enigszins bij elkaar kunnen passen. Als je twee. Neem nou. Uh, uh, Briat en ik, we zitten samen aan de, aan de lessenaar in ons orkest. We zijn hele goede vrienden. We trekken al, zo, al, al zoveel jaren samen op. Er is nog nooit enige wrijving tussen ons geweest. Nog in de artistieke opvatting, nog in, in, in de menselijke omgang. En dat lijkt me ideaal voor een, voor, voor een samenwerking in een kwartet. Dat je met vooral twee violen die dan samen zo kunnen versmelten... als, als één man, zoals wij dat eigenlijk, min of meer, meer ook, ook, ook, ook, dacht ik, wel doen. Dat is schitterend. U repeteert hoeveel uur gemiddeld per week met het kwartet? Nou, we repeteren... Zeker wel een... Ik dacht wel zo gemiddeld wel een uur tussen de zes en de tien uur per week wel. dacht ik zo ongeveer. 1, 2, 3, 4, 5, maat, 1, 2, 3, het zullen nog even één, twee, drie, vier, vijf, de zes laatste maten worden. Tranquilo. op. Ja, zes. Ik zal het niet meer doen hoor. Nee. Moet moe je eens luisteren, zou het zou ook niet wat zijn. We kunnen dat eerst wel even doen, maar ik vind dat we zo sterk blijven. Hè. Hij, hij, hij uh, schrijft die diminuendo's enzovoort. Misschien kunnen we daar ook nog wat aan doen. Ja. Huh? Ja. Ja, vooral de eerste vier blokjes hebben niet genoeg contrasten. Nee. Varte blokjes, twee piano. Laten we dat nog maar, maar eerst doen, dan komen we ja. aan het slot vanzelf. Ja, dus we beginnen een nog één keer. Een klein beetje sneller. Ja, nog iets sneller. Ja, een niet beetje gaan. Beetje, nou ja, probeer dus. Dit tempo. Hmm. Ik zeg. Ja. Ja. Nou, ik geloof dat we het nou maar eens in zijn geheel moesten musiceren. Ja, we hebben nou de, beter, de moeilijkste dingen eruit genomen. Jos ja. Verkoeien. John mooi John, John Breaert. Hans Snop. Hans Schap, uit 1970 een klankbeeld over het Gaudiamis kwartet destijds uitgezonden door de NOS. Een beetje een wonderlijk einde. Wij hadden het gevoel dat er misschien een technische storing in zat. Maar technicus Gert van Dam zegt... nee hoor, dat is zo bedoeld, want de muziek liep door... dus het was een bewuste keuze. Goed, komende zondag begint in Utrecht de Goudiamus-muziekweek. Goudiamus werd in 1945 in Villa Goudiamus in Beeldhoven opgericht... door de Duitser Walter Ma die aanvankelijk vanuit Mainz naar Nederland was gevlucht voor de nazi's. In 1976 komt bij VPRO's Nova Zembla... de oprichting van de stichting Gaudiamus Walter Maas aan het woord. Het strekt tot aanbeveling goed tezuhören... want hij praat met een zwaar Duits accent. Grof gezegd, steunt Gaudiamus, jonge componist. Hoe ben ik erbij gekomen? Am, 30, am 31 august 33 ben ik in Berlijn in de train gestapt. En am 1 september kwam ik in Nederland aan. Ik ben met fiets door het land gereden en heb in Beeldhoven, deze is eigenaardig in de vorm van de Vleuren gebouwde villa, Gaudiamus gezien. Ik heb mijn vader verteld: Ik heb een huis gezien, dat is zo eigenaardig. Misschien verklaar je me vergekend, misschien zeg je om weg te kruipen is goed genoeg. Dat huis hebben ik gehuurd. Mm -hmm. In de oorlog wie ik ondergetogen was, drie jaar, negen, maanden, zes dagen, waarvan ik zeven maanden gedacht gezien heb, heb ik me voorgenomen, ik doe, toen nog mijn gastland iets terug aan dit land. Mm -hmm. ja. Na de oorlog heeft de burgemeester van Bildhofen toen mij dat huis onmiddellijk teruggegeven. Ik wist toen niet dat mijn ouders vergast waren, als ik heb dat huis weer ingerecht als pensioen wat mijn ouders in dat huis gedreven hebben in der Hoop, wenn es soll ich als Textilingenieur, weil ich war, wie wir mein Brot können verdienen. Einer von der ersten Kasten war ein Sohn von Julius Röntgen. Julius Röntgen hat die Teusch gebaut. Zumindest sein Sohn vorher, wie er pensioniert war. Julius Röntgen war wegpensioniert in Amsterdam als Direktor vom Konservatorium in Amsterdam. Er war Freund von Krieg. Hij heeft Brahms II het eerste keer de top gehouden in Nederland. Hij was componist, de oud-Hollandse dansen van Röntgen. Zijn zoon was architect. En in oktober, eind oktober, begin november, 45, hebben mijn, die zoon Röntgens gevraagd of ze in hun ouderlijk huis een concert mochten geven. Ik zei, Dat is natuurlijk. Het was de geboortestund van Gavi Jongens. Dat het dat geworden is wat het nu is, dat kon ik toen niet weten. Jullie horen een stukje van de prijsuitreiking van de Gutenberg medaille in mijn gewoed. Wat is dat? Mainz, dat is de hoogste cultuur-oeuvereigenschrijving die Mainz verheeft. Goudenberg, Johan Gensenfleisch, Gutenberg is de uitvinder van de Bukdrukkunst met... De concurrentie van de Halemer. Maar die weden schrijft heb ik van veel kanten op gehoord niet meer aan de Halemer Ik Insofern dat in Europa weer uitgegraven moet worden. Dat is ook chinesische kunst die al bestond. Dat het Gutenberg gedaan heeft. En in Mainz is toch de denkmal daar gebouwd. In de napoleonische tijd van Thorvalzen. En is een grote gutenberg Kultur, Ze hebben in Mainz de gutenberg Preis Sie haben das Gutenberg-Museum und Sie haben die Gutenberg-Plakette, die ja. ich dann empfangen habe. Man, leuchten Sie die Was sind die Speakers noch. da? Da oben vier. Und steht schlecht, hm? Meine sehr Damen und Herren, Da muss ich da links ein bisschen umdrehen. Die der Gutenberg-Plakette, die heute Herr Oberwachs Fuchs vornehmen wird, steht sicher in einem ganz besonderen. Zeichen der Kulturpflege dieser Stadt und verdient darum auch eine ganz besondere Beachtung. Ist von den Schwarte-Händels verkehrt? Die ich begrüßen darf, weisen auf die Bedeutung dieser von Verleihung hin. Die schwarte Dinge umschreiben. All voran darf ich Sie, lieber Herr Maas, in Ihrer Vaterstadt Mainz begrüßen, der Sie stets über alle Widrigkeiten des Schicksals treu geblieben sind. So kann man es nicht beleuchten. Von Ruben das steckt immer verkehrt Erleichtern mit dieser Ehrung. Ich darf aber auch bedeutender Gäste hier willkommen heißen für, das das nicht für die Stiftung Gaudiamo, die Herrn Jensen Herrn Franken und Herrn. Für antworten. Ich darf den Vertreter der der Botschaft in der Bundeshauptstadt herzlich willkommen heißen, Herrn Botschaftsrat von Herrn Burger, Herrn Kulturattaché. Also daar hebben we. Die muziek weg. Ja. Äh, Toen zou so de burgemeester Thomas en die prijzen uitreiken. En dat is er naar boven en heeft gezegd. Ik hou niet van muziek en hier hebben jullie die prijzen. Nou ja, dat zat hij. Ik hou niet van die muziek. Ja, ja. En hier zijn die prijzen. Nou, da, dank, hebben die Beutel niet verstaan wat er voor Maar ik zat daar, ik wist me geen rat. Ja. Kijk eens, so zo'n man heeft het recht te zeggen, ik hou niet van die muziek, ik krijg die prijzen niet uit. Maar wenn er bereid gevonden wordt, ze uitdragen, kan hij zich zo niet ervan afmaken. Ja. Kijk eens, dat is ook waarom ik nu weer den voortrag hou in Mainz. Waar komt die agressie tegen die muziek van onze tijd vandaan? Weet jij het antwoord erop? Oh, dat, dat kan ik zomaar niet in drie woorden zeggen. Dat is, dat, Und wenn das erste und zweite nicht wäre, dann wäre das dritte nicht mehr. Da kann ich ein Uhr lang drüber praten. Ja. Es beginnt all, als ich auf Konservatorium auf die Schule gehe. Als ich da viel all, außer wir haben hier glücklich einen Helle Hub in Richtung Instituten, wo das viel anders ist. Aber es war doch tot nu so, wenn ein Lehrling fragt, äh, mag ich mal in der Piano lesen, Webern studieren? En dan heb ik gezegd, de prof of de leraar, wie je noemt, noemen wil, begin je ook al met die moderne rotzooi. Nou, dan komt die nooit meer. De leraar hoeft niet te zeggen dat hij dat niet weet. want de leerling komt geen stap verder. En zo sluit je die vicieuze cirkel. Ben je vaak met die agressiviteit geconfronteerd? Lopend. Kijk eens. En dan zeg ik... Ik vind het ergste wat een man gebeuren kan... wat iedere keer ik vertel... die is een aardige man. Also dat enkele mensen mij lastig vinden en onaangenaam vinden, daar kan je niks aan doen. Die me kennen, die lusten me heus wel. Ja, want je bent... Je moet de dingen op de kop toe. En ja, je bent agressief, hè? Zo nu en dan. Ach, dat weet ik niet. Hoor, mijn agressiviteit is meer een reactie als een actie. Ik ben van huis uit niet agressief. Maar zo makkelijk had ik het hier niet. Erstens was ik, bij vele was je de moffen, de andere was de joden, de andere was je de textielingenieur, maar doet die vrienden de muziek? En dan doet die fans nog die moderne muziek. En die hedendaagse muziek, en schrept ons met problemen op, Men moet het niet. No. En als ik dat merk, na, dan was het al, hier was eenmaal een dame in een concert, ze was een beetje doof, en dan heeft ze geloofd, als zij die hoort, horen ook die andere mensen niks. En dan heeft ze in mijn zaak gezegd, weet u dat is de heer Maas. Er staat in de keuken de koken, de twijler, doe toch aan muziek. Ik weet niets met die vent te beginnen. Heeft ze door een andere dame gezegd. Nou ja goed, maar ik bedoel, dat komt je tegemoet, overal. Eten. Oh, okay. ja. Zeg wie, wie, wie is wie allemaal aan tafel, Walter? Is hier. Een, ja, is ja, ja. hier is de leider van Huis, Van Willemsen. Hier is de huiscomponist, <laughs> nee, Henrik Rajak woont hier reeds enkele jaren. Hier. Kijk eens, hij loopt rood aan. En dat is een vriend van Henrik. Uh, Jan de Boer, plus de ik, ik ben Ja, Maar je, dat woord is wel wat veel voor mij. Dat laat je staan. krijg ik morgen weer opkwam. Ja, is het zo, Walter? Je wordt niks weggegooid. Nee? Nee, een kraton. Zet, Zet iemand van Julio vanavond over die NOS-televisie die belspraak sprak, kom, over die hoort die ding, die bol die, die, die, die... Nee, maar dat die gaat, gaat niet door. Ga gaat toch niet door. Niet door vanavond door. zal die tweede deel komen. Ik dacht niet dat het dood was. Nee, dat is het niet Kijk eens maar wat je daar heb. Je. Was, wat heb je daar? nou ja, Dat heb ik. Da, dat keddingsje. Dat Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hebben die tandartsen Ik hang mijn serviet om, want ik aan de telefoon moeten, wanneer ik opsta. Sonst weet ik nooit waar ik mijn serviet hingedaan heb. Zo so hangt het om mijn. Ja, dat is echt indiscreet. Oh, jullie kennen ja? Hoe ja. vind je dat? Het is geen gezicht. <laughs> wat? Dat. Oh, wat heb je nou, Walter? Daar hang ik altijd maar zijn wit op. Soms weet je nooit waar ze heen doen. <tot> ah, ik doe gewoon, ik maak zo, dan gaat het goed. Jij doet het als de moeder. Wat wil, jij even, wil jij mij opscheppen, Walter? Bekeken. Eet je veel, eet je weinig? Um, ik weet, eet, veel? ja, vlees. Nou. Dan zou je mooie er? dingetjes eruit zoeken. En... Hoeveel e wil je? Zes, zeven, vlees. Hebben Hebberig, hè? Oh, ze eet toch niks anders? Nee, ze eet alleen maar vlees. Uh... Wat weet je, hebben we twee spruitjes? Ja, twee spruitjes. Maar dat gaat je, zult... ja, die... die... die... je die... net zo, wie Want bij mijn vader besteld? je krijgt, Nee, Dat is fantastisch. We, de... we hebben toch hier nu een koek. Die kookt die spreutjes. Zo, kwam niet genoeg. Ja, die spruitjes zijn zo goed, inderdaad. ...die dat die zo rond en zo stevig koopt... bij mij zijn ze immer appelmoes. Ja, nee, maar in rond zijn ze altijd spruitjes, kun weet niks aan doen. Maar nee... Maar die kraken tenminste nog een beetje, vind je niet? Ja, die moeten je... kraken. Ja, ja. Meestal ja. zijn ja. ze nog een snot geboren. Ach. Moet een beetje vast overheen, eigenlijk. Ah, nee. nee, nee dat is je dat zo? Mm. Mm. Mm. Dat is nog een hond. Daar geloof ik niet. in. Boerenkool ook. Boerenkool, ja. Dan worden ze zoet. Aardappels worden ook zoet, want de voorstel zo. is. Ja, er was, dat was dat vroeger een kokkin, of vergis ik me nou. Ben ja, die je ooit een keer geweest? Die ja, was, oh nee, die, die is nu, heeft hij eigen woning. Die is ook 65 plussen. En daar gaat het reuze goed. Haar zoon heeft een reuze carrière gemaakt. Het is echt gelukkig. dus Ze komt hier soms op bezoek. Dank je wel, nu wat sla. Is... Wat wil je? Aardappeltjes? Nee, geen Keen aardappeltjes. Nee. Aardappelpuree? Nee, niet. Ja, die Ik word toch een paar met adams, alweer de stiekem is spinaat. Je moet productie van kleine werken ja. van mijn maag hebben voldoende. Niet zoveel, niet, maar het zal geen spinnen met de kleine gezet worden. Dat zou bijvoorbeeld. Oh, op, dat ja. gaat niet. Zo. Oh. Zo. So. Nou, en heeft de ook nog andere fues? Pas was nee, zeker. pas oh. zeker. Dat vind ik naar nou terug. Dat is diep. Dacht ik is eindelijk eens lekker de te eten. Pak eens snel wat, dat kan die opzoeken. Nee, um, Zo, ik heb ja. op deze. Is dan in eerste instantie de shoot. Het is nou ja. een op tafel. Oh, ik heb geen vlees, Je hebt vluesjes. Maar ze hebben even smerige Lekker. Ja, het ziet nou. lekker uit, dan zeg ik het, ja, het zelf. Weet je dat met hem, zeg ik het zelf? wie ik Odo-leer geleerd heb in Nederland, had ik nog een odo die had een bollhoot op. Die had twee stopwoorden. Als zeg ik het zelf achter iedere ding, of zo als we dat noemen. Also dat ging zo, dag mijn maas, hier ben ik voor die less, als zeg ik het zelf. <lacht> <lacht> en dan stapte hij in de Odo. U ziet in de Odo hier, dat is het rempedaal. En dat is het raspedaal. En dat is depriatie, zoals we het noemen. En dat ging als je naar iedere woord, als zeg ik het zelf of zo als weet het noemen. Overigens heb ik op een heel raffineerde wijze mijn examen gemaakt. Dat hoor ik Aan dem dag. An dem. Da, Eén keer was ik gezegd. En een tweede keer moest ik het doen, aan dem dag war der LZ 127 in Amerika als Berufkonin, ob Wasserstoff auf Helium drin ist, angestogen, was von Amerikanern verbrannt ist. Und der Odo-Reihenlehrer hat mich gefragt, wie ich darüber denke und wie das ist. Und habe ich gesagt, Bastien, ich habe mein Odo an den Stub gesetzt, hab ich habe gesagt, mir sollen wir sollen über den Zeppelin sprechen. Und wenn wir gesprochen sind, soll ich mir rein, sonst lad ich immer Sacken, weil ich eine Faut gemacht habe, durch die Löge, ...afleidingsmanoeuvre van u. Dat heeft zo'n indruk gemaakt, of ik slecht of goed gereed heb, weet ik niet meer. Maar dan komt het gezamenlijk stand. Kom je uit de muzikale zin, Walter? Hm. Dan is in die tijd ontzettend moeilijk voor mij achteraf. Die moeder was zeer muzikaal. Dat staat vast. Meine Mutter hat fantastisch gespielt, das was ehrlich war es ehrlich, die die Aufforderung vom Tan zum Tanz, hat mit uns alle äh, Liederbündel, die so damals verschreien waren, hat sie mit uns Kindern gesungen, ob die Grüne Bank, da startet sie, da startet sie, sagt die Mutter, wer rechts und links, dann hast, da machten wir wir Mähsingen vor den Flögel. Mein Großvater Nattern war das der war, ich glaube, im Passivall, mit meiner Großmutter gegangen, da hatte ich genug davon, ist sie weggegangen, Und ob eins so im DERDACK gekommen, wie er bin, Satellina hat es noch nicht heute, ich habe mal vier Pfade verkocht. Also da habe ich die Wartierung von DIE gehabt. Ich habe jetzt vier Pfade verkocht. Da konnte man die, die, die Heftigkeit B nach bestehen, nach seiner Opfer. No, dat, dat gepiep of geknas, wanneer dat een daar zo beoordeelt, no, dat moet hij weten. Als je in een concert komt vragen ze, hoor ik maas, Maashu, wanneer ik in concert gaan, een concert ga, een gewoon concert. Wat doet u hier? Dat is zo heel eenvoudig, ik hou van muziek. Ja. Voor mij is er geen grens tussen oude en nieuwe of muziek van onze tijd. De hoogste grens is tussen goede en slechte muziek. En in de hedendaagse muziek kan men dat niet altijd in de tijd beoordelen. Ernest Buhr, der ja nun hier kommt, hat mir eines vertellt: Robert Schumann hat an der 800er-Kritik geschrieben, ob er kreativ können von seiner Zeit, hat es nur vier Kerne beim Jäuschen Und In dieser Zeit waren die Normen, die Formen, die Tonalitäten, alles lag noch fast, was nun alles losgeladen ist. Er hat der Herr Brahms, und ein müssen kennt ihn, ein sogenannter Herr Chopin, präzise so hoch wardiert wie der Herr Hummel. Und wir haben noch neun Stück von ihm gehört. Die Menschen, die mit zuleuchten, haben es sicher nicht gehört. Also in der Zeit kann man das sehr schwer beurteilen. Und ich, weiß, ich will Namen Namennummer hier an der Obenbahn. Einer unserer größten Komponisten in unserer Zeit hat einmal eine Komposition hier hingestürzt. Und dieses piano flog hier draußen. Die Jury konnte das noch nicht beurteilen. Es war direkt nach dem Urlaub. Diese Dinge konnten sie nicht tun, nicht sehen. Het stuk werd afgewezen, also, het zegt ook niks, als iemand hier afgewezen wordt. Dat is nog lang geen oordeel dat dat slecht is. Ik geloof ook, wat is het voor misdaad? wanneer openbare middelen gebruikt worden om een stuk te realiseren, wil ik mezelf heel sterk vertellen wat la werkelijk rotzo is. Stel je maar voor dat zo'n jonge Komponist zijn stuk nog nooit gehoord heeft und sterbt als vertrapptes Genie. Auf umgekehrt. Er kriegt einiger das Stück zu hören und erschrickt von seinem eigenen Stück. Und er haut ab zu komponieren. Dann ist das mindestens in der, der Menschheit nicht so viel wert, als das andere, was man entdeckt hat, der die Röse-Karriere macht. Nämlich, da wird ein Menschkind von seinem Wahn befreit. Ja, dat is heel mooi gesproken. Walter Maas. In 1976 bij VPRO's Nova Zembla. Kort nadat Walter Maas in 1949 officieel eigenaar werd van huizen Gaudiamus, richtte hij samen met Henk Stam de Stichting Gaudiamus op. Zijn plan was het pand belangeloos ter beschikking te stellen... van Nederlandse componisten om zo een bijdrage aan de culturele... wederopbouw van Nederland en beeldhoven en omgeving te kunnen leveren. In 1983 verhuisde de Stichting naar Amsterdam. In 2008 fuseerde de Stichting Gaudiamus met enkele andere Nederlandse muziekorganisaties in MCN... Muziekcentrum Nederland... en werd de Gaudiamus Muziekweek door de afdeling Hedendaagse Muziek... in Amsterdam georganiseerd. Sinds 1 januari 2011 is de Goudiamus Muziekweek weer een zelfstandige organisatie, gevestigd in Utrecht. Komende zondag, dus dat is gewoon eigenlijk morgen, gaat het alweer van start. Het is namelijk nu zaterdag, hè? even voor alle duidelijkheid. Het gaat van start. Maar die moderne muziek heeft ook een schaduwzijde volgens sommigen. Duitse psychiaters hebben ontdekt dat het spelen van moderne muziek... depressief, nerveus en zelfs impotent maakt. Levensgevaarlijk voor orkestleden dus. NOS Radiorama zocht het uit. Het is 1974. Het spelen van klassieke muziek is voor orkestmusici gezonder... dan het uitvoeren van hedendaagse muziek. Zij, die voornamelijk moderne muziek spelen, hebben veel te lijden. Impotentie bij de heer. Nervositeit, depressies, slapeloosheid. Hoofd- en oorpijnen en hartklachten zijn narigheden... die ruim 80% van de avant-garde muzici teisteren. Al dus blijkt uit een medisch onderzoek bij 208 orkestmuzici... verricht door twee Duitse psychiaters, Voermeister en Wiesenhüter. Het onderzoek heeft onder de Duitse orkestmuzici... heftige reacties teweeggebracht. Althus leest Willem Strietman, componist, en radiomedewerker... een bericht voor dat in de Duitse kranten... Eh, niet alleen, maar ook in Nederland bij de orkestmuzici... nogal wat heeft losgemaakt. Ik geloof ook zelf dat die kwestie van uh, nervositeit, impotentie enzovoort... niet alleen slaat op muziek. Alles in het leven wat je doet, wat je doet à contraqueur... wat je moeilijkheden geeft in je gezin, uh, bij jezelf... daar kun je uh, nare dingen van uh, ondervinden. Ik geloof dat het niet alleen uh, aan de muziek ligt, maar uh, bij alle dingen. Maar ik kan me voorstellen dat de muzikers die graag fijn muziceert en echt van het klassieke romantische repertoire houdt... en zijn hart aan verpand heeft en opeens gedwongen wordt... want het is natuurlijk een, een, een dwang, want men is in vaste dienst of in los vaste dienst. Men moet dat eenmaal spelen. Het is eenmaal een, een living. Je moet het eenmaal doen, je moet existeren. Dat je dat er niet zo prettig vindt. En vaak moeten die moeilijke partituren op het laatste moment gerealiseerd worden. Een goede pop met een mooie zand en met een goed um, uh, ritme en een meter met wat er allemaal in zit. Uh, ik kan een heleboel technische dingen vertellen. Dat kan ik echt wel bewonderen. Maar ik zeg: je heb, uh, de goede dingen, je hebt natuurlijk ook veel vuilnis uh, uh, eronder. Laatste vraag: wat is uw leeftijd? Ik ben 56. Dat was weer strikt, Radio Rama. Renbert de hoe lang heb je gewerkt aan, uh, aan dit stuk? Noem de titel zelf eens. Het stuk heet Abschied, Ondertitel Symfonische Dichtung. Alles in Duitsers. En ik heb daar uh, 2,5 jaar aan gewerkt. Okay. Je zegt dat het in een razend tempo moet worden uitgevoerd. Het is uitgevoerd in 19,5 minuten. anderhalf minuten lang? Uh, als je het helemaal op de letter neemt, zal het ongeveer anderhalf minuut te lang zijn. Ja. Maar ik heb een aantal tempjes voorgeschreven... waarvan ik zelf wel besef dat ze aan de grens van het onmogelijke liggen. Je hebt het eigenlijk ja. niet gehoord. Jawel, ik heb het heel goed gehoord. Ja? Heb het heel goed gehoord ja. Ja. Alle nuances, rachfijn. Ja, nou, God, ik ken het stuk natuurlijk. <laughs> Toch wel. Dat is een voordeel. Ja. Je zegt in een interview dat, uh, dat het orkest opgezweet wordt... dat een soort Nee. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik weet niet precies wat ik letterlijk gezegd heb, maar het, is het hele idee met je literaire achtergrond van het stuk, is dat het orkest als apparaat, als groot symfonieapparaat, uh, ja, lang, pas langzaam op gang komt en dan op een gegeven moment uh, ja, tot volle uh, uitbarsting komt. Hè? En dat, is, dat gebeurt vlak voor het slot. Dat het dan helemaal in die wal staat en dat is ja, een vorm van razernij, Misschien razernij niet zo gelukkig woord is, maar. Uh... Nee. Hoe hebben de orkestleden gereageerd? Nee, ik vraag het daarom, omdat er altijd tegen nieuw werk, omdat het niet gekend is... Eh, erg veel oppositie wordt gevoerd in het orkest. Heb je daar wat van gemerkt? Nee, ik heb er niets van gemerkt. Nee, nee. nee absoluut niet. Ja, want ze zeggen altijd, er zijn zelfs twee Duitse psychiaters die hebben gezegd... nou, je ja, wordt er goed, je depressief weet je, en weet uh, nou, ik nou, wel een ja, impotent van. Ik vind het allemaal onzin natuurlijk, maar ik heb er met dit orkest absoluut niets van gemerkt. Doen. Er zijn nou, genoeg enthousiastelingen die dit soort muziek prachtig vinden... en zich die, de, die zich daarvoor inzetten. Maar er zijn bijna geen orkesten in Nederland die dat doen. Nou, dat kan ik me heel erg voorstellen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja? Ja. Waarom? Moet je er depressief Omdat... van? Nee, bepaald niet. Het is nog maar een week. Ja, maar hierna gaat bij wijze van spreken, laten we zeggen... dat hierna weer een programma gaat met Mozart of wat voor, voor, voor subtiel symfonietje. Ja. He, en dan moet je ambusuur weer dusdanig in conditie zijn... dat je dat toch weer moet opbrengen. Dit, wat wij nu aan het doen zijn, hebben we zeker een maand voor nodig... om weer behoorlijk op... op uh, tenminste als je een beetje serieus uh, dit werk speelt... heb je we zeker weer een maand nodig om behoorlijk op ambassuur te komen. He, of wat dan ook. De Leeuw heeft gezegd dat het een vorm van razernij is... de compositie die hij heeft gemaakt. Ja, dat is, uh, de, dat is ook duidelijk te horen, hè. Maar u wilt liever dat die razernij zich dan voltrekt als u we er niet bij bent? Graag, ja. buiten de doelen, graag. Ja. Buiten de doelen. Maar is dat de mening van veel orkestleden? Nou, ja, allemaal. Uh, Praktisch hij allemaal? zegt dat een aantal mensen naar hem toe zijn gekomen en hebben gezegd dat het toch wel aardig was. Oh, nou, nou, laat hij voor die mensen dan een heel leuk stukje schrijven, maar niet voor ons. Er zijn natuurlijk een, een aantal mensen, er was niet zo ontzettend veel publiek, die toch altijd zeggen: Nou, geef mij maar Mozart. Oh, moet ja, je daar nou op antwoorden? Nou, ja, dat is ontzettend moeilijk. Dat heb je binnen het orkest natuurlijk ook. Hè. Je hebt ontzettend veel verzet, ook bij de orkestleden die echt met tegenzin uh, dit soort werk doen. Ik, uh, nou, echt, echt met tegenzin. Nou ja, niet saboteren. Ik bedoel, ze spelen echt hun partijtje wel. Maar echt met tegenzin doen ze het. U weet dat er twee Duitse psychiaters zijn. Die zijn er altijd hier. Ja, ja. Altijd Duitsers. Ja. Die zeggen dat je er uh, depressief van wordt. Nerveus en impotent zelfs. Ja, ja. Ik heb meegedaan aan een uh, werkje van Willem Breuker eens. Met het Nederlands Blazers Dat was ontzettend leuk. En, uh, dat behandelde deze materie, de psychiater, dat was ontzettend leuk. En uh, uiteindelijk uh, werden niet de orkestleden gek ervan, maar de psychiaters. Ik ben ook bij de uitvoering van het werk van Xenakis geweest. Uh, daarbij was een, uh, een muziekregisseur van de omroep die niet precies kon volgen wat er in de partituur stond... en die precies omsloeg wanneer de dirigent het ook deed. Dat kan ik me voorstellen, want de partituren van Xenakis... die zijn zeer ingewikkeld. Uh, zoals u misschien weet, is Xenakis van huis uit architect. Hij benadert de muziek mathematisch. Hij heeft er een heel dik boek over geschreven. Ik heb het boek zelf, ik ben er nog niet doorgekomen. Het is zo ingewikkeld, het is een soort hogere wiskunde. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n toonmeester... die partituur niet goed kan volgen. En dat hij dan maar denkt, ja, als ik die dirigentie omslaan... dan zal het wel zo zijn, dan weet ik ongeveer waar ik ben conservatief he, zijn ze opgevoed op het conservatorium, zegt dat dan. He. Conservatief. Ze hebben gewone muziek leren spelen en dan moeten ze dit maken. Ze begrijpen het zelf niet. Ze moeten het. Het is voor een brood, dus ja, het is ontzettend moeilijk. Wat hield dat de... protest in vanmiddag? Nou, wat het inhield, uh, ik weet de finesses niet, maar het is wel zo... dat uh, Hier zitten een zangers, 80, 70 zangers. Uh, dat zijn geen muzikanten, dat zijn geen slagwerkers en geen fluitisten. En die zitten hier echt een 100% te geven en het wordt heel gewoon gevonden. Vooral in het buitenland als ik dat hoor van Xenakis. Hij is overal geweest met een stuk. Frankrijk, Engeland, Chili, Argentinië enzovoort. Ziet enzovoort. hij nou nooit geen protest ondervonden? Hij komt in Nederland en het is gelijk weer raak. Maar dat vind ik persoonlijk als studioassistent, nogmaals. Vind ik dat normaal? Want wij kennen die mensen wel. Het zijn zangers, het zijn geen, geen muzikanten. We hebben hier een orkest zitten en die doet dat. Maar uh, ook met overvloedige uren, nogmaals. Het is een hele opgave om een hele week lang Xenakis te doen, hoor. Je zegt wel eens dat je een er geen van wordt. Important? Nou, voor mij is hij een Want een masochist gebruikt een zweepje nog wel eens. En tachtig uh, man gebruikt hier op dit moment een zweep. Die man is voor mij oversext. Dat kun je ook zien, want hij heeft een keer een goede klap met een zweep gehad op zijn gezicht. En dat is nu nog te zien. En dat... Uh, Nee, ik vind het te gek. Ik hou maar, er van. Wie is nou uh, bij deze muziek uh, het meeste het slachtoffer? Het publiek of uh, de mensen die het moeten spelen? Nee, Misschien een componist. Ik weet het niet. De mensen die moeten spelen het meeste, ja. Ja? Het ja. publiek niet, die vermaakt zich uit de mate. Ze krijgen straks, krijgen ze allerlei dingen uitgedeeld. Dan van kunnen van ze meedoen. Het is dus niet zo, je gaat naar een concert en je doet niet mee. Nee, het publiek doet hier mee. Dus die vermaakt zich ontzettend. Maar die mensen die hier, Nee, die zitten hier ergens een beetje tegen hun Zij wil. betaalde vrijwilligers. Wat, wat hé? Betaalde vrijwilligers. Wie, publiek? Nee, niet publiek. Die worden niet betaald. Die komen gratis vanavond. Maar het, uh, de orkestleden en zangers en zangeressen... dat zijn uh, betaalde vrijwilligers. Hoeveel muzikanten gaan hier zeer depressief vandaan? Nou, depressief... Uh, in het begin beginnen ze depressief, volgens mij. En ze gaan als optimist gaan ze de studio weer uit... Nee, een heleboel. Want ze denken toch van, nou, we hebben het publiek vermaakt. Ze zien dat. Teleurgesteld. Gezien de reacties van het uh, publiek... en ook van wat ze hebben moeten geven in de afgelopen week... ben ik van overtuigd. Uh, dat is gewoon zo. Die gaan weg van na een week van, moet dat nou? En vanmiddag die relletjes... of een relletje was het niet, het was een meningverschil... tussen de componist en de zangers en de orkestsecretaris... dat hij het ook al te gek vond en, uh, dat, dat, dat, dat hou je met dit soort uh, stukken? De dat... zweepjes? Nou ja, de zweepjes, de fluitjes, de uren. He, we, hebben een Duitse, we hebben een Duitse dirigent, meneer Sender, genaamd Stoorzender, sinds deze week. Meneer Stoorzender, Hans Stoorzender. En dat uh, is een echte Duitse dirigent, en die staat daar uh, als uh, bevel. Uh, te dirigeren en die houdt de uren niet in de gaten. En dat uh, gaat gepaard met een boek Stubbelingen. Een het is 75, want ik ben er 25. Dus ik hoop dat 50 jaar mee te doen, maar niet in deze MUZIEK Ook nog eens terug, we betalen niet zomaar. Natuurlijk, als het liefde. u ook een uh, toegangsbonus, maar u ook betaald worden. Bent u gewoon publiek? Nee, u krijgt u niets natuurlijk, meneer. Als het is een toegangsbonus leuk dat u nog eens komt. Subsidie van het Rijk nee, met z'n tweeën in. Kom, kom, anders gaan we zo failliet in Nederland. Wat zie Van meneer, dan wij delen uit. Subsidie van het Rijk, meneer. Toegangssubsidie. Heeft, heeft de brandwacht ook een mening over deze muziek? Nou, meneer, het wist men. Mijn, nee, dat is niet hoor. Ik heb, ik heb liever andere muziek, maar het is toch wel. Uh, wat het kunst betreft is het wel aan te horen. Ja, dat is mijn muziek eigenlijk niet. Maar ik hoop, ik hoop dus niet dat ik dus, uh, de hele avond zou, ik dat niet kunnen volgen. Nee. En op het moment, uh, ja, ik, uh, ik kan het wel bekoren, maar dan moet het ook niet langer 10 minuten of 15 minuten duren. Het, het wordt anders te lang voor me. Hoe lost u dat dan op? U bent hier toch als brandwacht de hele avond aanwezig. Nou ja, het is in ieder geval zo. Wij lossen het zo op dat we steeds afgelost worden, regelmatig. Dan gaat u naar een andere zaal? naar een andere, andere studio, studio toe, Ja, inderdaad. Ik kom dus in allerlei studio's. Ik kom straks weer in het foyer. Ik kom in studio 5 en in studio 8. ben ik nou. Dus uh, ik heb een nou wisselend loop. Maar ja, ik ben al nou verplicht om dit een half uur aan te horen. Ik zeg, het is wel kunstig. Ik zou het niet na kunnen doen. Maar in ieder geval is het zo. Het moet niet langer dan oh. 20 minuten zo. Dus, Een deel uit NOS Radiorama uit 1974 over onder meer wat het spelen van moderne muziek zo allemaal teweeg zou kunnen brengen. Misschien kunnen ze anno nu opnieuw een onderzoek starten. Ik vermoed dat er dan hele andere resultaten uit zullen komen. Moderne muziek komende week weer volop in de belangstelling in Utrecht bij de Gaudiamus Muziekweek. Op diverse locaties en podia worden er hedendaagse composities uitgevoerd. Boord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar radiokunst. Ik heb me afdeed. Reportages. En jammer, als de Amerikaanse marine had die blokkade gemaakt. En wat zou er nu gaan gebeuren? Daar kwam de ontmoeting. En ja, wat, ja ik zou dat tot oorlog leiden. Interviews. Misschien ten overvloede wil ik mezelf nog even bij u introduceren: Johnny van Dooren documentaires. Eisler was van het begin af aan heel politiek geangeerd. Vond Schoenberg daarom ook eigenlijk een ontzettende ondernul. Verhalen en meer. Woord. dit en dat alles hier op Radio 1 en voor vragen en opmerkingen over woord kunt u mailen naar woord@vpro.nl. Dus woord@vpro.nl twitteren kan met hashtag #woordradio en terugluisteren dat kan via onze Facebookpagina. Dat is facebook.com/woord.nl. Dat is een openbare pagina dus je hoeft daar zelf geen account voor te hebben. Uh, nog een keer het adres? Ja, misschien is dat handig. Facebook.com slash woord.nl Je kunt je trouwens ook abonneren op de podcast. En dat gaat via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Dus vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Het is uh, bijna een half minuut voor drie. Betekent dat het tijd is voor een kort journaal. In het tweede uur gaan we per trein op reis. Dwars door Nederland. Blijf erbij. We zijn zo terug. Dag.